Ze heeft zo ongeveer de schoonheid van een Deense dog. O oh ja? Ja. Ach. Nou ja, ik, ik ken mensen die zeggen dat Deense doggen ethisch hoger staan dan mensen. Daar is niet veel voor nodig. Dat is een antwoord dat zelfs de meest goedwillende zwijgen oplegt. En bovendien is het niet de eters die een man en een vrouw aantrekken. Oh nee, nee, nee, nee, dat moet u niet zeggen, lieve tante. Nee, nee, nee, er zijn mannen, hè. En mannen. Uh, Tot welk van deze beide categorieën reken jij jezelf? Wat ik mezelf. Jij jezelf? Tot de eerste. U kunt beginnen. Dat vrees ik ook. Met eten, bedoel ik. Oh, ja. Lieve tante Cosima, mag ik u verzoeken? Parmezaanse. Pardon? Wilt u kaas in uw soep? Nee, dank je wel. Dit huis was vroeger ook van je oom Fabian. Mm -hmm. Als ik me niet vergis. U ja, vergist zich niet? In familie aangelegenheden vergis ik me inderdaad uiterst zelden. Mag ik u inschenken? schenke mm na het -hmm. uw bad. Je neemt het er toch goed van? Oh, jo, ik heb niet te klagen. Dank je. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat je oom Fabian... laten we zeggen... Verdween. Uh, de 13e november. Wacht het, zeven jaar. Wat heb je die datum goed om te houden? Ja, dat zou ondankbaar zijn als ik de data uit het leven van mijn, van mijn weldoener vergat. Vooral zijn sterfdatum. Hoe weet u dat hij dood is? Lieve tante, er zijn meer dingen tussen hemel en aarde. Daar zullen we het nog wel over hebben. Daar ben jij eigenlijk op school geweest. Ik ben tot mijn spijt helemaal niet op school geweest, lieve Tante, op uw gezondheid. Hij kreeg thuisles. Van mijn onvergetelijke meneer Marinelli. Marinelli? Ja. Marinelli. Was dat niet een vriend van Nicolaas? Ja, dat was zij. En wat is er van hem geworden? Hij is ook verdwenen. Vreemd. Heel vreemd. Heeft je oom Fabian eigenlijk wel eens met jou over mij gepraat? Nee. Hij was zeer zwijgzaam. Ja, hij had ook veel te verzwijgen. Maar je weet misschien toch wel... dat ik zijn lievelingszuster was. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Al vanaf onze vroegste jeugd. Was een schat van een kind. Slank, lenig. Hij droeg altijd matrozenpakjes. Witte. En was altijd in het wit. Oh ja? Later niet meer. Nee, inderdaad niet. Later niet meer. Later werd hij ravenzwart. Ravenzwart, zegt u? Ravenzwart. En hij zat het over zijn oor in de filantropie. Dat had hij dan ook bitter nodig. Ik weet dat hij uh, verschillende kerken en ziekenhuizen heeft ondersteund. Om maar niet te spreken van een sisterse Janseradij. Verkelijk, was hij zo... Uh... zwart, zag ik je. Uh, kunt u misschien bijzonderheden... Ach, ja, ja, beste Adriaan. Dat is lang geleden. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik kan ik uh, opdienen? dingen, ja. Uh, dank u wel, mevrouw Borgbach. Nee, de, de asperges zullen we zelf wel nemen. Dank u wel, mevrouw. Uitstekend, meneer. We waren bij de Ravenzwarte om Fabian gebleven. Weet u geen bijzonderheden? Hij was tenslotte mijn, mijn weldoener. Bijzonderheden? We zullen zien. Kant er vanaf hoeveel ze je waard zijn. U wilt er toch eerlijk tegen me zijn? Hè? Zeker. Maar niet voor niets, Adrian. Eerlijkheid is een duur artikel. Je moet er zuinig mee omgaan. En bedenk wel dat ik, als zijn lievelingszuster... zoveel van je oom wist dat hij me een groot maandelijkse toelage gaf. Oh ja? Ja. En het verlies daarvan was zeer smartelijk voor mij. Ja, dat begrijp ik. Hm. Nog niet helemaal, beste Adriaan. Nog niet helemaal. Binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Woont hier de heer Adriaan Walser? Ja. Oh, dan ben ik hier goed. Heeft meneer Walser zijn tante, mevrouw Cosima van Hergenraad, op bezoek? Ja. Ja, mag ik u vragen wat u van meneer Walser wenst? Niets. Mevrouw van Herkenraad heeft me laten komen. Ik moest haar om half drie afhalen. Oh, het is nog maar vijf minuten over twee. Ik kom altijd een beetje te vroeg. Gewoonlijk heeft dat ze nut. Bent u uh, een chauffeur? Nee, ik ben haar lijfwacht. Dat mevrouw Van Herkenraad er een lijfwacht op nagaat. Ja, ik ben freelance lijfwacht. 54 per uur. Na 10 uur, dubbeltarief. Onmisbaar voor mensen die het risico lopen vermoord te worden. Vermoord? Denk mevrouw Van Hengeraat dat meneer Walser haar wil vermoorden. Maar als je het feit in aanmerking neemt dat meneer Walser enige leden van zijn familie vermoord heeft... is deze argwa niet helemaal ongegrond. Meneer Walser heeft, heeft niemand nou, voor... Waarom bent u zo boos? Is mijn schuld toch niet? En bovendien zal u zo'n reden wel gehad hebben. Ik, ik, ik zeg u dat... Ja, Laten we er niet meer over praten... als het onderwerp voor u zo pijnlijk is. U hebt een heleboel raven hier om het huis. Mooie raven. Meneer Walser houdt van raven. O oh ja, wat toevallig. Ik ook. Ik heet overigens uh, Munkeberg. Raoul Maria Munkeberg. En nee, ik ben meneer Walzer's uh, huishoudster, mevrouw Borgwaard. Oh, aangenaam. Hebt u misschien een stukje brood, mevrouw Borgwaard? Brood? Ik wil graag de raven voeren. Oh, ja, maar uh, raven houden niet van brood. Dat hangt er van af wie het ze geeft. Ja. Hier dan. Dank u wel. U inschenken? Ja. Ja, dat is allemaal erg interessant, lieve tante. Ik zie om Fabia nu in een heel ander licht. Zo heb ik hem niet gekend. En nu zou u graag willen spreken over een toelage. Ja? Maar waarom had u dan uw dochter erbij betrokken? Mijn beste Adrian. Jij bent nu 28. Mosterd? Pardon? Wilt u mosterd? Je maakt me helemaal in de war. Engels of Fransen. Engels of Fransen wat? Mosterd. Ik wil geen mosterd. En ik ben geen 28, maar jammer genoeg al 38. Je vergist je. U vergeet dat mannen in tegenstelling tot vrouwen... elk jaar een jaar ouder worden. Misschien was ik dat inderdaad vergeten. Maar in elk geval ben je een man in de beste jaren. Hm. Als u tijd hebt... dan zou ik graag eens mijn theorie over de beste jaren van de man willen toelichten. Ik heb geen tijd.